gaan het. Uh, ja, het is natuurlijk een beetje kerkentijd. Kerspers. Veel mensen naar de kerk. Maar ja.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 So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 So this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 O que é este nou ja, je hield het in ieder geval van onder de koel cool natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, maar Ik ga niet zeggen of het er wel of niks onder. Is. Ja, ja, nee, dat, dat hebben we een, een, een tijdje geleden al over geheim, gehad. We blijven rijk. Ja, ja, ja, precies. En, uh, maar goed, uh, jij, uh, jij, hebt zoiets van uh, maak er een gezellige kerst van, een vrolijke kerst, nieuwjaars, uh, oudjaarsavond en uh, we zien elkaar in de sportschool. Ja, nou ja, ja, zo, zo, zo je, mag, je moet natuurlijk deze kerstdagen mag je gewoon alles doen wat uh, nou zeg maar God verboden heeft. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Dan mag lekker bezig zijn gewoon.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 met Ferrari na overname van, door ADAC wat vind wat jij ervan? Ja, nou ja, ik, ik, kijk, dat hele DTM gebeuren is natuurlijk gewoon door de ADAC overgenomen en dat eh, eh, eh, eh, er moest wat gebeuren, taak. Gerard Berger die heeft natuurlijk gewoon in feite zijn voorzitterschap eh, heeft die neergelegd ja. in het heel verhaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik had verwacht dat Gerard eh, wat ging doen bij Alfa Romeo of bij Ferrari ja. eh, dat is dus eigenlijk toch niet, eh, toch niet zo geworden eh,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 ...zullen krijgen, denk ik. Toch een stukje politiek misschien. Ja, heel ja, veel politiek. De, de, de, de hele de Duitse autosport hangt op het ogenblik van politiek aan elkaar... Ja. In, ...in verschillende series. En uh, er gebeurt er op de achtergrond heel veel... ...waarvan uh, wij heel veel niks zullen horen. Maar ik zie wel op het de ene man naar de andere man... ...zie ik uh, allemaal opstappen in verschillende oh. takken van, uh, van functies... Uh, ...binnen ook de DMSB. Ja. Dus uh, ja... Uh, Laten we denken dat ze, zo zeggen. We denken dat ze in Den Haag was een rotzootje van maken. Maar daar kunnen ze het nog wel beter Dat <lacht> Laten we het op ja, ja, ja Verder droevig nieuws, Rendon. Van vier uur geleden. Voormalig uh, Formule 1-coureur... Philippe Strijf. Uh, is ja. 67-jarige leeftijd overleden. Uh, deze, uh, even, de Fransman is... Uh, nou, ja, eigenlijk al een, een tijd lang... denk ik, verland geweest. Uh, bij een crash. Uh, tijdens een test in Rio de Janeiro...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 Uh, maar hij zat eigenlijk een beetje op het verkeerde tijd bij Tirol... ...wat toen op dat moment gewoon helemaal niet draaide... ...met, uh, met, uh, met een auto die gewoon in feite al verouderd was. Uh, maar in de klas zeg maar daaronder was Filip echt een van de hotspots... Zeg maar, ...en waar ook van gezet, gezegd werd in die tijd... ...dat hij kon een bellen achterna... ...die kon wel uh, zeg maar, richting El Post... ...die kon een beetje kampioen gaan worden in die periode. Ja. Uh, en Ant Arendman heeft toen een uh, ongeluk gehad... ...met volgens mij een AGS, uh, inderdaad Rio Sineiro...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 van També, zijn ook zeer zeer, zeer ziek. Hè? Jacques de Vietige gaat niet echt lekker optomen. Hij uh, zit met alle ziektes. Er uh, ja, zijn meer ja. coureurs die het gewoon uit die Franse school, zeg maar, van de Formule 1, iets slecht hebben. Dus uh, ik geloof niet dat hij altijd de lekkerste uitlaatdampen uitlaatdamp hebben gestopt. Nee, nou ja, dat precies. Dat, dat. Ja, Daar zat <laughs> ik ook aan te denken. Ja. Dat ja, is net ja. zoals bij Defensie waar ze de verkeerde verf en dergelijke opwet in spoorwegen.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 Die benzine was zo giftig, dat als die monteurs dat inademen, dan gingen ze gewoon plat. Zo, Een dus, ja, okay. uh, beetje lood erin, heb ik idee. Ja, nou, ik denk dat er we wel iets anders spulletjes zaten in die nee. tijd. De, zeker in de turbo tijdpack was dat natuurlijk niet echt heel erg gezond uh, in die periode. Nee. En uh, uh, daar zijn we als monteurs ook uh, onderuit gegaan omdat ze toch even de verkeerde dampjes naar binnen kregen. Dus, ja, ja, ja. Uh, en de ja, autosport maar, was die in die de, tijd de, al gevaarlijk? Dat hoort ook bij autosporten, Dat hoort bij de ontwikkeling van wat er al, uiteindelijk allemaal gebeurd is natuurlijk. Ja, ja, ja. En in die tijd was natuurlijk de Formule 1 en andere klasses misschien ook wel. Maar met name de Formule 1 was natuurlijk al ongelooflijk gevaarlijk. Dan elk jaar overleden er wel een, een tot meerdere coureurs bij ja, grote crashes. Maar, nee, ja, maar als je, okay, ik zag, als je zag natuurlijk hoe die jongens in de auto zaten. Hè, met de beentjes voor, zeg maar voorbij de, de voorras van de voorwielen. Ja, ging je die en dan, dan was je sowieso je been.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 Ja ja, ja, ja, ja. Dat is uh, tegenwoordig natuurlijk ja, ja. wel iets anders natuurlijk. En het is eigenlijk een wonder dat onze eigen coureurs, zoals Michel Bleekemol en Jan Lammers, dat allemaal uh, keurig overleefd hebben, hè? Die, ja, die tijden. ja, nou ja, uiteindelijk hebben die een tijd overleefd. En ik denk dat, je, dat je, als je die tijd overleefd hebt, uh, kijk uh, zeker naar Michel, die heeft, uh, die heeft in auto's gereden, dat hij naar, naar buiten zat te kijken, dat hij de hele molenkok zag bewegen, weet je. Dus <lacht> dat, dat waren dan nou niet echt de stevige zoutjes waar die man in gereden heeft. <lacht> nou, ja, daar heb ik er gewoon enorm veel bewondering voor. Ja, ik ook, ja. ja, ja <lacht> kijk, aan de hand kan je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 ...jaar 70, jaar 80 hebben gereest. Daar heb ik wel heel diep respect voor... ...dat ze dat al verleefd hebben. Max Verstappen die noemt Spaar... ...de meest memorabele moment van 2022. Uh, vind jij dat ook?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 ねえ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 Daar bijna hetzelfde, dus je hoeft niet zoveel die windtunnel in. Uh, het gaat uiteindelijk om wat er onderhuids weer gedaan wordt, dat, waar ze natuurlijk in feite de winst zullen gaan halen. En dan, dan zeg ik wel: van uh, ja, gaan ze daarop verliezen? Ik geloof dus, kijk, Red Bull gaat natuurlijk altijd zeggen: ja.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 jeetje hoe de zit, maar ik weet het niet. Dat gaat de man niet leuk vinden. Okay. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ja, Nee, ik ben alleen maar uitgenodigd, door heel veel vrienden, dus dit wordt, uh, voor, laat het zo zeggen, voor mij wordt 1 januari wel echt uh, het noemen in de sportschool. Oké. Okay. Dat gaat hem niet worden. En, en volg <laughs> uh, volgende week, 31 december, ben je dan open? Kunnen jullie je bellen? Ik ben bellen? open, ja. Oh, ik, doe, ik doe het nooit met oudjaarsdag, maar dit is een zaterdag en er zijn zoveel klanten die op gezegd dat we komen langs. Oh, wat dus leuk. ik ben gewoon open. Nou, gezellig. Nou, dan zijn wij daar ook weer, uh, Rendel. <laughs> ja, gezellig. Oké, Dus zeg wel. Hele, hele fijne dagen en tot uh, volgende week. Oké, okay, tot ziens. He. Heet smakelijk. Hoi. He. Hoi. We hebben nog post voor mevrouw Kruijer. Oh, en, oh dan uh, moeten we even een uh, ingekomen, ingekomen ja, bericht. Wat, en, uh, wat post is dat? En Nou, een kerstkaart en uh, post voor uh, familie Nijenhuis. Om het nog af te halen, nog een half uurtje bij uh, ZFM aan Tolweg Tina. Tina, de post ligt klaar. De dus, post ligt uh, klaar. Heb je nog meer namen of uh, nee, was dit Nee, het? dit was het. Oké, okay, nou, we gaan even stevig tegenaan met uh, status quo. Oké. Okay. Even lekker rocking all over the world. Uh, deze groep, Status Quo, heeft heel veel uh, grote hits gemaakt. En uh, ja, eentje daarvan hoorde je uh, op de Stanford Radio langskomen. Dat was Rocking All Over The World. En uiteraard hebben we ook nog uh, Indie Army Now hè, bijvoorbeeld van uh, oh, ja. Status Quo. Ja, ja, nou. dat uh, is weer geschre geschreven door het uh, Nederlandse duo Bolland en Bolland. Oké. Okay. Die hebben oh. dat nummer geschreven. Wat dus, leuk. Uh, Ja.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 Uh, vier dagen geleden hadden ze het over uh, Amerikaanse Stafford Pups... en zes hondjes maar liefst. En wat denk je? Uh, vier dagen later uh, ze, ze zijn dus alle honden... Zijn dus gewoon, of hondjes, uh, het zijn er zelfs meer, uh, zijn gewoon... Uh,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 9 plus zwarte katten. Dus een heleboel zwarte katten hebben ze. Van, met een wit befje of helemaal zwart. Een klein, groot, oud, jong. Het is, uh, nou, dat, en dan zijn er gewoon 258 uh, likes erop. En dat vinden ze allemaal hartstikke leuk. Ja, likejes? Ja, de mensen die dat leuk vinden. Oh, dat liken. Likejes. They like you. Like en. Um,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 eens even kijken. En dit is een echte schoothanger, wordt hij ook wel genoemd. Nou, geen cliffhanger, maar een schoothanger. En, uh, eens even kijken. en Nou, die... Uh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 Walking around the Christmas tree Let the Christmas spirit bring.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 Dat hij dus voor, hij was al vier keer, heeft hij deze prijs gekregen. Dat heb ik al genoemd. Welke? De Marconi-Euvre Awardprijs. En dat houdt in? Uh, nou ja, voor de beste radioshow. Oh, oké. En, okay. en daar is, ja, er worden meer awards zijn er, en, uh, worden uitgereikt. Deden wij nog niet mee dan?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 There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place can much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry, and this place can feel there's no hurt or sorrow, there are ways to get there, if you care enough for the living. Make mm -hmm.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 Het zit er alweer op de pop, uh, binnen. Ja, we zijn er ja. klaar. N nou, die muts uh, mag weer af. Zo oh, we, dadelijk. Het dadelijk. Heb je het een beetje warm? Of, uh, nee, valt wel mee. Valt wel mee, toch? Het is ja. wel lekker, ja. Oké, okay, dus, nou. Volgende week maar weer. Dankjewel. Hele fijne kerstdagen iedereen uiteraard. Zeker. En, uh, ja, wij zijn er uh, nou, voor volgend jaar nog een keertje. Ja, ja, ja. ja. Uh, ga maar door. En, uh, ja, want door. Uh, 31 december gewoon weer om twee uur op de radio. Zo is dat. Tot dan. Zo is het. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. Fijne kerst en tot dan. En aan deze ontkom je niet. We zingen het even voor je met z'n allen. Een heel gelukkig kerstfeest. Ja, Bonnie Sinclair deed ook mee. Ben nou met oh, deze klaar? Ja? Ja, ja, die ken ja, ik. Ja, ja, ja, ja, ja, echt een ja, ja, ja. gauwouw ja. hoor. Ja. Nico Haak, Billigalf 13, noem maar op. Er is een glijbaan gemaakt, want de winter is pas goed. En stuur je allemaal fijne dagen. En een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Kasper Meijer met het NOS journaal. De Verenigde Naties eisen dat Afghaanse vrouwen... weer voor buitenlandse hulporganisaties mogen werken. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog wat file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord zijn alle rijstroken weer vrij. Maar nog wel 10 minuten vertraging daar. Tot zover.